Het weer, vannacht regen, mogelijk in het oosten ook natte sneeuw, morgen eerst regen, later droog, met vooral in het westen af en toe zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, BNN. De overnachting. Willemijn Veenhoven. Goedenacht en heel erg hartelijk welkom bij de overnachting van BNN. Niet uh, Patrick Lodiers hoor je, maar je krijgt mij vanavond Willemijn Veenhoven. En ik kijk enorm uit naar het komende uur waar mijn gast alvast hier in deze kamer zit. En zij behoort tot de beste interviewers van Nederland. Er is denk ik niemand in Nederland die zoveel heeft geschreven over liefde en lust zoals zij. Ze heeft een rubriek in het uh, Volkskrant Magazine... Ze heeft meerdere bestsellers op haar naam staan, waaronder Hoe Mannen Liefhebben en Pascal. Een heel mooi boek over een hoer die uit overtuiging haar werk doet. Haar laatste boek kreeg de titel Met haar had hij wel seks. Kortom, het wordt een hele mooie nacht, lijkt mij. Achter de deur van Kamer 108 zit journalist Corine Kolen. En nu hoop ik dat ze voor mij de deur open doet. Deze? Oh ja. Ja. Hi. Ah ja. Willemijn, goedenavond. goedenavond. In jouw kamer. Welkom in je kamer. Ja, jij welkom. Het is een mooie kamer, vind je niet? Ja, het is een geweldige kamer. Het is een goede kamer voor de liefde. Enorm. Lijkt ja. mij zo. Ja, geweldig bed, witte lakens, strakke kussens. En met zo'n. Er zit een uitsparing in de kamer, een verhogingje. Ja, waar is dat dan voor? Allerhande leuke spelletjes, denk ik, <laughs> die je daar kan doen als je daar zit op het bankje. Ja, en een bed. En een ja, bad. En, en een bad. Een, uh, ja, of, allemaal, terwijl... Smaakvol. of terwijl jij blijft slapen lijkt me. Nee, ik blijf niet slapen. Ik heb nog twee kinderen thuis. Dus ik moet daar voor zorgen straks. Oké, okay. nou dan ik. Blijf jij daar slapen? Ja, ah, goed idee. Deze dat de de kamer... zullen we samen blijven slapen. Deze kamer mag niet ongebruikt blijven, vind nee, ik toch? Nee, dat vind ik wel. <laughs> nee. ik, uh, ik zie wel met wie. Ja, tuurlijk. Ja. We hebben nog de hele avond hierna in de bar. Komt goed. <laughs> Jij wel, ja. <laughs> ja. Jij moet naar je kinderen, ik niet. We gaan praten, Corine. We gaan praten over, over je boeken, over je werk, over je leven. Um, uh, maar uh, voordat voor alle mannen nu afhaken en denken... oh god, twee vrouwen over de liefde, over seks. Waarom moeten ook alle mannen blijven luisteren? Nou ja, liefde is natuurlijk een heel universeel thema. Het is natuurlijk onzin om te denken dat het alleen vrouwen zou moeten aanspreken. Want de hele wereldliteratuur gaat erover. Alle popsongs gaan erover. De struikelen kabinetten over. Grote uh, presidenten. Struikelen een... kabinetten over. Nou de liefde? ja, Er zijn een, een president in Amerika die uh, bijna Ach, ten onder ging ja, aan de liefde. Ja. En hij is niet de enige. Dus het is gewoon het is onzin om te denken dat het alleen maar voor vrouwen is. Maar is dat wel een beetje een vooroordeel waar, waar je vaker mee te maken hebt? Dat jouw werk. Ja, nee, voor natuurlijk. Het wordt altijd een beetje misbruikt. Mispelend, uh, voor je het smispelend over gedaan. Van ja, de liefde, de liefde moet je niet eens een keer over een ander thema schrijven. En daar hebben ze natuurlijk ook wel gelijk in. er moet ook okay. af en toe wel weer lucht in komen. En ook weer and, af en toe een ander thema. Maar ik vind, ja, de liefde is echt. Boel, het is eigenlijk uiteindelijk het, het, het enige wat ons drijft. Boel, het is enige wat echt belangrijk is. Boel, je kan wel leuk werk hebben, maar als je daarnaast niet ook af en toe zo'n hele leuke liefde hebt. Ja, dan is het dan werk is het toch terug, wel eens een stuk minder leuk. Ja, dat kan ik beamen. Ja, inderdaad. Um, um, Um, dus daarom moeten mannen blijven luisteren. Ja, omdat dat het ze natuurlijk ook gewoon ja, gaat. Ja. En omdat, moet ik er even bij zeggen, omdat ik hoop dat je antwoord gaat geven om, op een paar vragen. Zoals um, uh, zijn we te rationeel in de liefde en blijven we daarom hangen in saaie relaties? En wordt de Nederlander steeds bekrompener? Want iemand zegt dat in een van jouw verhalen. Ja, vooral en vooral jongeren. jongeren bijvoorbeeld als indruk. het gaat over vreemd gaan. Dat, ja, ja. Ja, ja. Zo, ja, onder de 30 echt ontzettend conservatief. Ja. Nou, daar gaan we het over hebben, onder andere. Uh, maar jij schrijft persoonlijk echt liever over de liefde dan over de bankencrisis of de crisis in de oh, zorg. Oh ja, zo'n journalist ben ik helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het geweldig om over de liefde te schrijven. Maar ik heb ook net een boek over kanker gemaakt. Dus dat kan ook. Dat vind ik ook leuk. Als het maar het gaat over mensen en dat uh, gaat over leven en dood. En dat zijn toch ja, grote thema's, vind ik leuk. Maar jij bent, uh, las ik ergens, een van de beste interviewers van Nederland. Uh, ik weet las niet je dat? dat uh, ja, dat las ik, ja. <laughs> Waarschijnlijk op zo'n achterslap. <laughs> nou, volgens mij niet. Uh, niet mee eens, overigens? Of? Nou ja, nee. Ik vind, ik onzicht, vind het raar om al aanmatigend zeggen. om te zeggen dat je een van de beste interviewers bent. Ik, ben wel, ik, ik, hou, ik kan wel heel goed luisteren en ik vind overigens wel dat dat, dus misschien ben ik dan wel een van de beste, ik vind wel dat dat heel weinig gedaan wordt door journalisten en luisteren. interviewers. Ja, dat, dat, is, dat wordt heel erg onderschat. Gewoon luisteren en uh, mensen die hebben, zijn toch of journalisten zijn, of interviewers zijn heel snel geneigd om uh, hun eigen vooroordeel uh, bevestigd te willen zien. En uh, dat is echt waar. Ik ben zo blij dat ik geen voordeel over jou <laughs> heb. <laughs> dus dat gaat, geluk, dat gaat me niet gebeuren vanavond. Maar uh, nou ja, goed, wel of niet een van de beste, een, een gerenommeerde interviewer. En toch, als ik dan tegen mensen zeg ja, vanavond Corine Kolen... Dan, uh, dan zie ik ze niet meteen uh, oplichten. En dan zeg ik van die rubriek Hij zei in de Volkskant jarenlang... waarin je twee echte lieden ja. interviewt onafhankelijk ja. van elkaar... Ja. En, Um, over, over hun relatie en nu natuurlijk de lust en liefde in Volkskrant Magazine. Ja. En dan zeggen ze, oh ja, ja, die. Ja, ja. Maar is dat niet een beetje wrang? Nee, waarom? Ik vind het heerlijk, waarom, waarom zou dat wrang zijn? Dat, dat ik niet bekend ben of zo? Nee, het interesseert me niet zo heel erg. Nee, nee nee ik hoef niet zo nodig beroemd te zijn ik vind ook ik vind bijvoorbeeld wat we nu doen radio stukken leuker dan televisie en ik vind schrijven ook veel leuker. weet je ik het mooie van um het schrijf, geschreven interview is dat je er zelf nog tussen zit. Weet je wel, zo'n zo interview voor televisie is gewoon dat interview. Maar ik mag dat interview maken en daarna mag ik het ook nog opschrijven. Dus daarmee geef ik het een soort uh, ja, een extra, extra laag. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die, die juist daarvan zeggen dat is... Dat is het misschien niet helemaal eerlijk. Je, je komt er nog tussen. Je maakt het verhaal mooier dan het is. Nee, nee ik, ik, uh, ik stip juist de essentie aan daarmee. Ik haal eruit wat, wat belangrijk is. Wat, wat de essentie van het verhaal is. Maar het is, het is inderdaad wel geconstrueerd. Dat klopt natuurlijk. Ja, dat want als, is ik, zo. als ik denk die... aan jouw uh, uh, lust en liefde in de Volkskrant. Want elke week staat het erin. In het magazine. Ja. Dat is heel mooi geschreven. Ja. Heel lyrisch geschreven. Ja. Ik denk bij sommige zinnen dan... Even uit mijn hoofd hoor. Maar um, iets van, we liepen langs het strand en. De woorden vielen als parelen uit mijn mond. <laughs> en dat gaat geloof ik. Een jongen van twintig zegt dat. En dan denk ik, ja, dat kan toch Nou, dat weet zegt je, maar niet onmiddellijk. En het is inderdaad waar dat ik af en toe mijn eigen woorden eraan geef. Hoe die vrijheid, die neem ik ook. Maar de kunst is om gewoon, weet je, mensen die zijn heel snel geneigd als het om liefde gaat, om in clichés te praten. En ik vind dat het mijn taak is om die clichés te ontrafelen. Dus ik zeur net zo lang door. Dus als iemand zegt van ja, ik had het gevoel dat we thuis kwamen, weet je, want zegt bijna iedereen. En dan zeg je wat, vind je nou zo leuk aan die man? zegt nou, ik had helemaal het gevoel alsof ik thuis kwam bij die man en dan hebben ze het idee dat ze echt iets zeggen. En dan zeg ik, ja, maar wat... dat is heel origineel, zijn. ja, dat is heel origineel zijn. En dan zeg ik ja, maar wat bedoel je dan daarmee? En dan probeer ik dat zo langzamerhand, weet je wel, helemaal uit te kleden. En zeggen ze, zeg nou ja, ik vond het zo geweldig dat hij zo en zo naar me kijkt. Zeg, maar hoe keek hij dan naar nou, je? Ja, nou ja, een beetje starend, zeg van maar ja, maar hoe dan en wat voor oog, weet je wel. En dan, dan krijg je al die details naar boven en dat gebruik ik uiteindelijk in het stuk. Dus dat en in dat stuk lijkt het inderdaad alsof het één grote spontane woordenstroom is. Dat is natuurlijk niet zo. Dat maar maar, klopt. En, maar mensen kunnen het natuurlijk ook teruglezen en denken... wow, heb ik dat gezegd? Ja, maar mensen zijn allemaal dolblij. Iedereen leest het en die zegt... ja, dit is precies wie ik ben. Ja. Um, een van jouw mooiste boeken... daar gaan we het later uitgebreider over hebben... maar waar jij het meest trots op bent is, is Pascal. Ja. Over een Amsterdamse hoer. Uh, jong, ja. mooi, die er zelf voor gekozen heeft. Ja... Uh, kan ik iets leren van een hoer in de liefde? Oh, jij? Nee, nou ja. Ja, ja want... jij, ik, ik, de luisteraar. Ja, ja. Uh, wat zou je moeten leren van een hoer? Uh, nou, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Want het is natuurlijk toch betaalde liefde. En wat zou je van de betaalde liefde willen leren? Want het is. Het is natuurlijk, ik ga niet doen alsof het geweldig is. Ik vond het heel erg mooi dat zij kon heel mooi vertellen daarover. En dat vond ik het interessante dan. Dat vond ik ontzettend boeiend. Want ik heb natuurlijk zoals iedereen, als je voorbij zo'n raam loopt weet je, waar zo'n hoer zit, dan denk je toch wat denkt die vrouw? En waarom zit, zit ze daar nu te hopen dat er een volgende klant komt? Of denkt ze van laat hem nog even wegblijven? Weet je? Al dat soort overwegingen dat, dat vroeg ik me af. En daar heeft zij allemaal antwoorden op gegeven. En wat, wat had wat je, je... zij? Laat hij alsjeblieft naar binnenkomen elke vijf minuten? Of? Nee, nee, niet, uh, niet uh, ze, ze had gewoon, zij wilde gewoon haar huur uh, kunnen betalen en dan had ze gewoon vijf of zes klanten genoeg. En na een tijdje dacht ze, nou zo is het wel, uh, wel weer genoeg geweest. Maar ze had ook... Uh uh, ja, soms had ze ook, weet je, ze, houdt, ze hield gewoon van hele korte bezoekjes. Van mensen die dan gewoon een kwartiertje bleek en niet een uur. <laughs> nou, dat zouden we daarvan kunnen leren bijvoorbeeld. Ja, nou, ik weet Dat het seks niet. ook snel kan, ja. niet allemaal ja, uh, uren hoeft te duren. Ja, nou, nee, ik, ik, ik, zou, ik zou zo snel niet weten hoe nee. ze kunnen leren. Ik vraag het je uit van de uitzending nog een keer. Ja, dat is goed. Misschien dat je het dan uh, ja. weet. Um, jij hebt een plaat uitgezocht. Ik heb er ook eentje uitgezocht ja, voor jou. Jij... Oh, voor mij. Voor jou. Uh, ik weet dat je... Groot fan ben van Bowie. Ja? Ik weet dat Pascal de Hoer groot fan is van oh, Bowie. Ja. Ja. Laat ik dat nou ook zijn. Oh echt? En, um, ik heb dat nieuwe album nog niet gehoord trouwens. Alleen, Alleen de single, ja. ja die ja. heb ik niet voor je uitgezocht overigens. Ik vind hem wel goed. Ja? Jij? Nou, ik, die, die, die single ja. vind ik geweldig. Ja, ja, ja die vond ik mooi. Die heb ik trouwens volgens mij zelfs voor het eerst in jouw programma gehoord. Kan dat? Nou, dat kan heel goed. Ja. Ja, de ook ja. Ja. Ja. ja, dat kan heel goed. Die heb ik niet voor je uitgezocht. Ja, het is natuurlijk een puur persoonlijke keuze. Maar ik denk Bowie, liefde. Dan is er maar één nummer en dat is Absolute Beginners. Ja. Nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. I'm <laughs> Nothing much could happen Nothing we can't shake Oh, we're absolute beginners With nothing much at stake is you're still smiling There's nothing more I Speciaal voor Corine Kolen heb ik deze uitgezocht. Absoluut beginners van David Bowie. Ik moet erbij zeggen, Corine. Uh, iets van een maand geleden deed ik ook de overnachting. Nam ik het over van Patrick. En toen heb ik hem ook gedraaid. Oh. <laughs> en toen had ik er ook een hele goede reden voor. Maar dit keer, uh, ik hoorde dat jij fan was. En die Pascal en ik. En uh, ik vind dit echt gewoon een schitterend nummer van Bowie over de liefde. Over twee mensen die bij elkaar komen. En het helemaal opnieuw met z'n tweeën gaan uitzoeken. Dus ik dacht. Fuck it. We ja, draaien hem gewoon Goed nog idee. een keer. Goed idee. Maar dit is niet helemaal jouw boeie tijd, hè? Nou, nee, mijn boeie is gewoon Ziggy Stardust en uh, Ziggy Play Guitar. Ach, geweldig. Maar deze is ook fijn. Deze is ook deze deze fijn. Deze is ook fijn. Um, Corinne Kool, je schrijft over, over lust, over liefde. Ik heb de boeken hier liggen. Met haar had hij wel seks. Um, een uh, nieuwe boek van jou, een bundeling van, van je bestaande columns. Pascal ligt hier op tafel. Als je nou één ding vind ik, als er wel uit jouw werk blijkt, is... Mijn god, wat, wat, wat hunkeren we in Nederland. We hunkeren ons helemaal kapot. We hunkeren naar liefde, naar verlangen, naar overgave. Ja. En al die honderden mensen die jij hebt geïnterviewd over de liefde. Wat, wat, wat vind je van, van ons Nederlanders daarin? Uh, ja, zou het alleen Nederlands zijn? Dat zou best eens kunnen, ja. Ja, ja, goed. Nee, je, maar dat jij zou best eens alleen... kunnen. Denk je dat? Nou, thuis? ja, ik weet het niet. Ik denk dat het in België bijvoorbeeld alweer heel anders is. Ja, dat moet het ze vermoeden, hoor. Maar, stukken maar komen trouwens ook in België. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat Nederlanders die zijn toch heel erg uh, met hun hart op de tong of zo, en die zijn ook veel, veel opener. Ik denk dat het gewoon dat een andere Culturen en zelfs in onze buurlanden daar nog veel uh, besmaakt door over gedaan wordt. Ja, dat denk ik wel. Terwijl er geen exact, enkele reden om omdat... landen zoals Italië en Spanje... Ja, maar dat is op een andere manier. Denk ik, die Nederlanders die, die zijn dan op, op, op zijn volkskrantachtig daar heel erg uh, open. Het zijn natuurlijk ook allemaal volkskrantlezers. Ik denk zelfs dat als je de, dezelfde rubriek onder de lezers zou doen... dat je al misschien wel een andere ja, rubriek ja. Zou, uh, zou krijgen. Ja. Dat zou me niks verbouwen. Maar uh, ja, nee, Nederlanders hunkeren inderdaad heel erg... En uh, ze verlangen allemaal en ze willen allemaal en ze weten allemaal heel goed wat ze, wat ze willen. Dat valt mij altijd, uh, altijd op. Maar ze weten heel goed wat ze willen. Maar ondertussen, um, daar wil ik wel even een mooi voorbeeld eruit halen. Hmm. Uh, ondertussen uh, komt dat er soms helemaal niet uit. En weten ze wel wat ze willen, maar blijven ze verstikt in, ja. in, in, in een relatie zitten. Wat even dat voorbeeld, ik vond het een fantastisch verhaal. En um, kan je ook even mooi vertellen, namelijk hoe je aan die verhalen komt. Want jij ja. onderaan jouw column staat ja. een e-mailadres, dus mensen... Ja. Mensen bieden zichzelf aan ja, eigenlijk met ja, hun verhalen. Ja. Maar en dan? En dan ga je met ze in een café zitten en dan lopen ze leeg? Nee, nee, nee. Hoe gaat goed, het? Nou, lopen ze leeg. Nou ja, goed. Dan... Nee, nee, nee. Ja. Ik, ga nooit met ze, of ik ga liever niet met ze in een café zitten. Ik zoek ze altijd thuis op. En ik vind het leuk om met mijn auto door het hele land te rijden. En dan kom je uiteindelijk bij een wijk uit die altijd dezelfde wijk is. Want hoort de jaren zeventig, Nieuwbouwwijk. En uh, of je nou in Friesland of in Groningen bent. Dat, en dan uh, kom ik, uh, nou ja, dan bel ik aan. En dan uh, mag ik zitten. En dan zit ik anderhalf uur uh, te interviewen. Bij, uh, bij, uh, bij die mensen. Dan krijg je een biertje erbij, een wijntje. Uh, nou, nee, altijd een kop koffie en thee. Oh. En, uh, want ik moet natuurlijk nog rijden, hè? raar. En, uh, nou ja, en dan ga ik na anderhalf uur uh, weer weg. En het mooie eraan is dat je gewoon iemand totaal niet kent. Je belt aan en je denkt dan eerst al: denk van ja, dan gaan we weer. Weet je? Wat? wat Weet je, wat kan het mij schelen? Maar op het moment dat die deur open gaat. en die, ze zijn altijd voorbereid. en altijd ze in hun hoofd. denken ze: ah, ik ga mijn verhaal vertellen. En ik vind het elke keer weer, toch weer zo ontzettend aandoenlijk. en mooi. dat je dan in anderhalf uur zo'n verhaal naar boven krijgt. Ja. en dat je dan weggaat. en dat je dan toch het idee hebt. dat je afscheid neemt bijna van. ja, dat klinkt pathetisch. maar bijna van een vriend. Want ze hebben je wel in die anderhalf uur. meer verteld dan je beste vrienden. want. Poe, dat gaat altijd heen en weer. en, en dit is gewoon echt een verhaal. Het is een soort, soort, soort biecht of zo bijna, een bekentenis. Nou, ja. ja, het is echt een bekentenis. Het gaat natuurlijk ook heel vaak over geheimen. Dus mensen vinden het prettig om dat eindelijk eens een keer te vertellen. Want dat is ook, ja, dan, ja, dat vraag ik me dus wel af bij die verhalen. Waarom in vredesnaam go gooi je je hart op tafel bij ja. iemand die je niet kent? Nou ja, om, juist omdat ze me niet kennen. Dat is natuurlijk heel erg prettig. Ik ben gewoon anoniem voor ze. Ik ben ook gewoon niemand. Dat klinkt, maar dat, dat, dat is ook zo. Ze vragen nooit aan mij aan, aan het eind van zo'n gesprek van... Maar hoe zit het nou met jou? Nee, ben jij? nee, nee. nooit. Echt nooit. <laughs> dat is echt verbijsterend. Dat verbaast me. Ja, dat verbaast me. ook. Niet, hoe is niet? Never. Echt hoe is het bij jou in de ja, liefde? Ja, nooit. Maar dat kan je, dat, dat is voor hun is het gewoon prettig, een soort van spiegel. Ik, dat ben ik natuurlijk ook, want ik schrijf het vervolgens op. En ja. uh, daarna zien ze mij nooit meer. Even zo'n mooi voorbeeld. Um, um, Hans, 50 jaar, is in dit boek. Met haar had hij wel seks. Dat gaat overigens niet over hem, maar Hans, 50 jaar, ondernemer. Ja. ja. Jij zit bij hem dus, nou ja, stel ik me voor, aan de keukentafel. Nee, ja, dit was in zijn kantoor. In zijn in kantoor, zijn, ja. En dan vertelt hij een hartverscheurend verhaal. Ja, ja maar dit, dit was heel mooi. Hans was een van de allereerste van deze nieuwe serie. En die uh, twee jaar geleden is begonnen. Het was in de zomer. Ik weet nog dat ik net terug was van vakantie. Dan moet je altijd weer eventjes uh, om switchen. Of switchen. En, toen, en hij had een eigen uh, bedrijf met een eigen, zo weet je op zo'n bedrijventerrein. En ik weet nog dat zijn secretaresse die wist natuurlijk van niks. Dus die dacht dat ik een of andere klant was. En die liet mij binnen in zijn kamer. En toen begon hij dat inderdaad hartverscheurende verhaal te vertellen over uh, over zijn vrouw die geen seks meer met hem wilde ja die geen seks meer met hem wilde en daar kwam je achter doordat die nou ja dit is, je moet even die die de hardverschillende passage vertellen daar waar het hele verhaal dat zijn net was, dat zij net de was hadden opgevouwen ja, en ja, dat zij boven ja. stond en dat zij <laughs> maar ik weet niet meer het letterlijk maar wat wat zij zei ze zei iets van dat jij überhaupt kan denken dat je aantrekkelijk bent zoiets en hij staat op die trap en hij bevriest. Ja, en hij bevriest, ja. ja. En hij, probeert, hij heeft daarvoor al jaren geprobeerd... om weer toe, toenadering tot zijn vrouw. Want hij houdt van zijn vrouw. Dat vind ik het mooie eraan. Dat is het dubbele. Hij is dol op die vrouw. Maar het lukt hem niet meer contact met haar te leggen. Het lukt hem niet meer om... Uh, ja. Ja. En zij zegt iets van... dat je denkt dat andere mensen je aantrekkelijk vinden. Maar dan lees ik... in. Ik ga het even een stukje voorlezen in jouw verhaal. Zegt die man dus... Een paar maanden geleden kwam ik een mooie vrouw tegen op wie ik verliefd werd. Zij is een vrouw die mij, wanneer ik haar langzaam neuk, in mijn oor fluistert... dat ik de man ben op wie zij haar hele leven heeft gewacht. Ik houd elke dag meer van die vrouw. Ze wil dat ik mijn eigen vrouw verlaat en ze heeft gelijk. Wat is, wat is ons huwelijk anders dan vergeelde rituelen en angst? Mm -hmm. En aan het eind van het verhaal dan denk je... man, oké, okay, je hebt een vrouw, je hebt een nieuwe vrouw, ga bij je... Ja, ga bij de weg. Ja, maar je kan natuurlijk best van twee mensen tegelijk houden. En op, uh, hij houdt natuurlijk hij houdt van zijn vrouw op een andere manier dan van die minnares. Maar hij is nog wel degelijk dol op die vrouw. Als hij dat niet zou zijn, dan zou het verhaal niet interessant zijn. Want dan zou je inderdaad denken... Oké, okay, nou ga dan bij die vrouw weg. Uh, maar heb geest. jij niet als je dat... Die, een, een, hij vertelt over die nieuwe liefde en hij is natuurlijk, ontzettend verliefd. Natuurlijk. Dat je hem dan door elkaar wil schudden van hallo. Ja, ja, nee, dat heb ik ook zelf toen volgens mij gezegd. En hij heeft het ook gedaan. Uiteindelijk is hij ook bij zijn vrouw weggegaan. Oh, en, yes. ja, ja, hij heeft me later nog een mailtje gestuurd. <laughs> ja, nee, dat is allemaal goed gekomen, Willemijn, die, met deze man. Die, die ja. invloed heb jij. Nee, ik neemt niet mijn invloed. Maar jij, dus je je invloed, de, maar jij wil... je kon je dus niet inhouden om te zeggen... Maar nee, dit, inderdaad. Dit is soms verhaal. kan ik me niet inhouden en zeggen van... Ja, maar waarom blijf je dan nou met die vrouw? Ga dan. Maar die man, die, die weet je, die... Er wordt, geklopt. er wordt geklopt. Ik doe even open, want ik vermoed dat dat ons bier is. Hoop ik. Maar praat verder, want dat kan gewoon. Oh, oké. Okay. Nou ja, waar het om gaat is dat die man heel erg dol is op zijn echtgenoot... Bier. en die kan hij niet in de steek laten. Ook al is ze nog zo kil en koud. Hij hoopt dat het goed komt. En daar is dat, dat is dan weer dat... Uh, oh, lekker. Dat is dan weer dat, dat verlangen. En, en weet je wel, dat, dat wat volgens mij de essentie is van de liefde... dat je gewoon nooit hebt... Wat je wilt dat, het, dat je hebt wat je wilt, duurt altijd maar heel even en daarna is het, is het alleen nog maar verlangen naar het moment dat het weer terugkomt. Begrijp je het op doel? Ja, niet? ik zit hier moeilijk aan te kijken. Ja, ja je zit je onder, heel moeilijk. Ja, ondertussen aan te kijken. geef ik je een uurtje ja. dat net <laughs> is gekomen. <laughs> Proost, ja, ja, ja, je hebt je hebt de liefde maar heel kort. Nou ja, dat geldt dan... natuurlijk voor al, alle geluk. Geluk is altijd maar een moment. je bent nooit een leven nee, lang gelukkig. Okay. Je bent zelfs nooit een maand, je bent nooit een dag gelukkig. Het is dus gewoon eventjes dat je even, ja, dus even voel je en dan even. Wil je terug. Ja, maar en... En ik vond dit was een verschitterend verhaal. En ik ben blij dat het nu, uh, dit hoor ik nu voor het eerst, maar dat het goed is afgelopen. <laughs> uh, maar als je jouw verhalen leest, in jouw interviews, er, er zitten heel veel schrijnende verhalen in over, over verstofte huwelijken. Over mensen die heimelijk van iemand anders houden, maar toch maar in het huwelijk blijven. En ik zie dat ook wel om me heen. Ik zie dat zelfs bij vrienden. Mm -hmm. um, Oké, okay, ik heb misschien makkelijk praten, ik heb geen relatie, maar. Um, en ik denk, waarom, waarom nou ja, blijven mensen angst, in angst? Een verstikte relatie, waarom gaan ze niet weg? Nou, uit, uit angst. Bang omdat ze, uh, Ja, omdat ze bang zijn dat. Uh dat ze uiteindelijk alleen komen te staan. Ik bedoel, zo'n zo verstikte relatie is natuurlijk wel een relatie en het is, weet je, en zeker als je kinderen hebt, dan is een relatie al lang niet meer alleen maar een relatie, maar dan is het gewoon een bedrijf wat je runt. Je hebt namelijk een bedrijf, maar daar gaan kinderen, die moeten naar school, die moeten brood. Ja, maar dat, dat, dat begrijp ik allemaal. Maar dit, en ik, hoe ben ik nou nee. zo naïef dat als ik ooit kinderen zou krijgen, dat het mij ook gewoon zou zou gaan vergaan? Dat je uh, sneller geneigd bent om bij elkaar ja. te blijven. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, dat gaat jou ook gebeuren. Daarom wil jij geen kinderen. <laughs> <laughs> dat is ook heel verstandig. <laughs> maar maar zijn we, is het niet... Uh, uh, Oké, okay, uh, je runt een bedrijf, je hebt kinderen. Dat, is zo, dat klinkt zo afschuwelijk rationeel. Ja, maar het is geworden? nooit het een of het ander. Dat vind ik juist zo mooi aan de liefde. En als je die verhalen goed leest, dan merk je ook dat er zit altijd iets dubbels in. Het is nooit dit of dat. Het is altijd allebei. En dat zijn dingen die in strijd zijn met elkaar. Dus je bedoel, je, je bedoel je, als je bijvoorbeeld een gezin hebt, dan is het inderdaad heel rationeel. Het is gewoon een bedrijf. En je moet zorgen dat, dat, dat de dingen gebeuren. Want anders wordt het een puinhoop. Dus dat moet je. Maar tegelijkertijd heb je nog die verhouding, die liefde, die eigenlijk niets met dat bedrijf te maken heeft. En dat moet je met elkaar zien te koppelen. Maar ik vind dat altijd een heel gedoe. Maar jij leest toch ook, als ik jouw verhalen lees, zijn er echt wel veel gevallen ook waarin die ook die liefde gewoon weg is. Ja, en mensen blijven maar bij elkaar. Ja, dat is waar. Nou ja, ik denk inderdaad dat. Maar als het gaat om die, om die rationaliteit. Ik denk dat dat vooral mis, voorkomt bij mensen rond de 5, 6, 27. Dat dat is dat dat. Uh, heb jij niet de indruk? Of. Dat die uit rationele overwegingen bij ja, elkaar Ja, maar dat die, nog, dat die nog veel rationeler zijn dan, uh, dan mijn generatie. En, en misschien ook die van jou, dat weet ik niet. Nou ja, die zijn, uh, als ik even bedenk hoe ik uh, ja. uh, toen was. Uh, nog niet zo denderend lang geleden, tien jaar geleden. Elf jaar geleden. Uh, ja, als het niet leuk is, ga je weg. Ja. ja. Ik weet ja. niet of het rationeel is. Het is vooral, je hebt, gewoon, je hebt toch niet zoveel uh, om... Uh, om naar om te zien. Dus dat is niet leuk om dus weg. Nee. Dat is makkelijk. Ja, ja. Maar denk je, ik, ik zat me dat vanmiddag in één keer af te vragen. Liefde is toch. Liefde is. is egoïstisch zijn, volgens mij, toch? Waar, waarom zit je in een relatie? Omdat je hoopt dat je in die relatie gelukkiger wordt dan zonder die relatie. Ja, tuurlijk. Je dus wilt altijd zelf beter. Ja, je wilt er altijd zelf beter. Op ja, je ja, altijd zelf beter. Dus je zit ja. uit egoïstisch egoïstische. Ja, ja. Dus En zelfs als je, niks als je iets voor iemand doet, doet. dan voel je daar ook weer lekkerder door. Ja. Dus dan in. Ja, het gaat alleen maar over jezelf. Maar ja. ondertussen vergeten we in, in die relatie egoïstisch egoïst te zijn, want je vergeet even soms het gaat het gaat om dat ik gelukkiger zou worden. En dat mo moeten we misschien weer meer egoïstisch zijn, meer om ons eigen geluk denken. Nou, maar ik bedoel die mensen die ik spreek, die denken toch allemaal heel erg om hun eigen geluk. Die zijn toch eigenlijk alleen maar bezig met hun eigen geluk. Alleen ze vinden het niet altijd, maar dit het enige is wat ze wat, wat ze bezighoudt, is hun eigen geluk, toch? Hoe zie jij dat anders? Nou, ze ik, ik, ik... blijven wel even stikkende huwelijken ja. zitten, misschien. Maar eerlijk gezegd, als, als ik hem uh, zou moeten zeggen, wat mij opvalt aan die, aan die verhalen. is dat meer dat mensen juist voortdurend op zoek zijn. en dan zo'n verstikkend huwelijk misschien hebben. maar daarnaast dan alweer een, een, een leuke minnaar op de kop tikken. of. Uh, of uh, heimelijk ja. altijd verliefd zijn gebleven op een. Uh, op een, uh, een leraar van, uit hun jeugd. En, en die ze dan oproepen als ze in bed liggen. of vrouwen die ooit eens een keer met een man gezoend hebben. maar dat dat. weet je wel, eindelijk gewoon in hun hoofd blijft zitten, waardoor... Maar het is zo een treurigheid, tre dat moet onze redding zijn. Dan maar in bed liggen aan, die, aan denken aan die leraar. Ja, maar het is een treurigheid, maar het is maar, ook melancholie en het is ja. ook... Uh, ja, het heeft ook een soort romantiek. en, en uh, Het is niet alleen maar treurig. Het is ook... Ja. Nee, misschien ben ik nu heel hard. en ik Even vooropgesteld uh, uh, uh, dat ik geen uh, expert ben in de liefde. Ik, was al ik ben ge ook geen expert, <laughs> nee. ik luister alleen maar en ik ben een doorgeven luik. Maar ik, ik heb niet eens liefde. Ik was ooit gelukkig in de liefde, toen ging het mis. En nu rommel ik wat aan. Uh, <laughs> dus uh, ik kan wel wat advies gebruiken. Uh, maar, en bevelen met mij, denk ik. Ja. En je bent geen expert, maar je hebt wel honderden ja. mensen geïnterviewd over ja. de liefde. Dus ik, ja. hoop, ik mag hopen dat jij een soort van, van, van rode draad hebt ontdekt... in waarom het tussen mensen goed gaat in hun relatie. Ja, waarom wat met het goed, waarom is het goed gaat, is denk ik dat uh, mensen, elkaar, uh, mensen elkaar zien. En bedoel ik, gewoon zien in hun, uh, uh, in hun specifieke behoeften... en hun karakter en hun, uh, nou, in hun wensen... En, de, en die wensen, dat, dat zijn geen weekendjes Parijs... en het zijn geen uh, rode rozen elke zaterdag... maar die wensen zijn gewoon heel erg klein. Dus een, een, een band plakken bijvoorbeeld voor, voor iemand... die s'avonds laat van, van, van uit de stad komt... en de volgende ochtend weer vroeg weg moet... en dat die man dan die band geplakt heeft. Dat soort hele kleine dingen, dat, dat, dat is waarom het goed gaat. En vrijheid geven, denk ik. Gewoon... Uh, V vrouwen, die, die mannen, vrouwen hebben de neiging om, om heel erg op de lip te zitten bij mannen. En mannen willen juist gewoon uh, even gewoon helemaal niks. Die willen uh, <laughs> Nou ja, dus, dus vrouwen, vrouwen, willen, vrouwen. Willen, willen gezien worden en, en mannen, mannen willen, willen met rust gelaten worden. Ja, mannen willen gewoon af en toe. Daar gaat het fout. Ja, daar gaat het fout. Ja. En vrouwen zijn, die willen weten waar mannen aan denken. En vrouwen ja. die willen gewoon die mannen meteen inzetten in het weekend ook. Die moeten dit en dat en dat doen. Terwijl die mannen gewoon best dat willen doen. Maar die willen wel dat ze uit eigen beweging doen. En niet omdat die vrouwen zo <laughs> Het klinkt zo afschuwelijk cliché, maar is dit ja. wat het is? Ja, dat is volgens Wij mij Wij zitten er te veel heel heel bovenop ja. en ja. die man denkt, in godsnaam, laten we me met rust. Ja. Ja, die die, ja, dat denk ik Maar is nou dat meer. ook, want je zei net, je, refereer, je hebt al heel lang een relatie, toch? ja 28 Jaar ja zoiets heel lang ja je zei net even een paar zinnen geleden van uh, de, dat is uh, waar ik ook moeite mee heb ja, het, nee, het leuk het. houden ja, maar is nou, dat ja. hoe, het goed houden maar is dat hoe jij het doet elkaar veel vrijheid geven ja en dan bedoel ik niet per se seksuele vrijheid of zo maar gewoon in, in tijd en de dingen die als iemand de, je je moet uh, iemand moet de dingen kunnen doen waar hij gelukkig van wordt en waar hij blij van wordt en die, hoef, die moet niet de hele heel de veel tijd... mensen denken ik word gelukkig van met mijn man. Ja, precies. In het weekend ja. gaan fietsen met ja. mijn man. Ja. Ja. Gaan zwemmen, ja, whatever. Dat is volgens mij een misverstand. Waar het om gaat is in, in eerste instantie, denk ik, uh, zorgen dat je zelf iets hebt waar je zelf gelukkig van wordt. En die man die moet zorgen dat hij iets heeft waar hij gelukkig van wordt. En dat is niet per se dingen die je samen moet doen. Tenminste, dat is niet mijn idee van liefde. En de mensen die ik, die ik om me heen uh, bewonder in de liefde, dat zijn er niet zo heel erg veel, <lacht> <lacht> die, hebben, die hebben dat ook. Dat die gaan gewoon hun eigen gang. Nou ja, dat zijn gewoon mensen die, die uh, ook af en toe in hun eentje ergens naartoe gaan. Of in, af en toe in hun eentje tijd nemen om ergens aan te werken. En elkaar daarna weer opzoeken. En gewoon niet, niet elkaar uh, inderdaad verstikken. Vrijheid geven dus. Ja, ik denk dat dat wel heel dus erg we, we, we is. Dus we smelten te veel, willen we te veel in één eenheid zijn, is dat wat er dus... Ja, en dat is natuurlijk ook, dat is sowieso een illusie natuurlijk, want je kan nooit een eenheid zijn, je blijft altijd twee verschillende individuen, op het moment dat je dat uh, er erkent en dat je dat gewoon ziet, dat je gewoon twee aparte mensen bent, met twee totaal verschillende behoeften, die elkaar toevallig heel erg leuk vinden, en uh, dan, dan heb je ook een totaal ander soort verwachtingen, dan heb je dat versmelten ook niet meer. En dan is het, blijft het ook veel langer heel erg leuk. En uh, ja... En, en, en hoe, want jij, dus 28 jaar, mijn god, dat is best wel ja. lang. Ja, maar ik heb ook nooit gedacht, ik ga nu mijn leven lang dit deze man doorbrengen. Elke dag kan Het er weer een dag overkomen. Ja, dat is ook zo. En ik denk eerlijk gezegd, we dat dat zijn ook nooit van getrouwd. Ja, maar of dat, geloof geloof ik, of. Ik, dat geloof ik niet. Nee, je zegt, elke dag komt er toevallig een dag nou, bij. Nou ja, u, uiteindelijk, ja, ik voel misschien nog, nog steeds. Niet, maar dat, ja, word jij morgen wakker en denk je nou. Potverdorie, weer een bij. Ah, ja, ja, nee, oh, mijn nee. god, hoe hebben we het gehaald? Ja, nee, maar zo is, ja, zo is het toch wel een beetje. Ja. ja, zo is het wel een beetje. Maar dat is toch een hele trieste conclusie? Want kan je. Nou, dat, dat klinkt nee, maar... alsof je, alsof je helemaal niet kan. Nee, dat is toch, ja, het recept je, voor goede liefde is dat je, dat je er nergens op kan bouwen. Dat je maar moet hopen dat het, dat de, nee, dat het de volgende dat dag nog hoop, aan is. Het is meer dat je denkt. Dat je elke dag eigenlijk bijna bewust weer uh, denkt. van... Oh ja, leuke man. Daar wil ik nog wel even een paar dagen mee door. En dan weer een paar jaar. we Tot en met woensdag. <laughs> ja, ja, nee, ik, ik, ik, ik kan je dat niet. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik, ik vind het echt, het is een soort. Um, ja. Um, het beoordje, als je op het moment dat je een afspraak met elkaar maakt... we gaan trouwen en we blijven altijd bij elkaar... dan, dan is het meteen toch al de dood in de pot. Dan is het toch helemaal geen zak meer aan. Maar mijn man is ook bijvoorbeeld 17 jaar ouder dan ik. En ik, heb, ik, ik dacht altijd van nou ja, die gaat gewoon al vroeg dood... of dan ben ik gewoon toch weer oh. in mijn eentje. Of, uh, <laughs> of hij krijgt weer dus nou... iemand anders. En het is natuurlijk belachelijk dat je gewoon altijd... Dus, dus er zal ongetwijfeld onderweg nog wel eens een keer wat gebeuren... waardoor we uit elkaar komen. Maar er zijn, nu, er zijn nu heel veel mensen die luisteren... Die, die zijn gewoon getrouwd of die hebben een samenlevingscontract. Ja. en die denken ze, jij een beetje te verkondigen, de dood in de pot is de dag dat je tegen elkaar zegt, ik blijf je eeuwig trouw. Ja. Maar huwelijken kunnen ook stuk gaan, Corinne. Ja. ja. Ja. daarom gaan ze stuk. Betekent, Omdat ze al mensen elkaar ze de eeuwig trouw hebben beloofd, dat moet je ook niet doen. Want dat kan je namelijk niet doen, dat ja. slaat nergens op, dus dat moet je ook niet willen. Over vrijheid en over ook of je in lust elkaar ook vrij moet laten. Dus of dat je wel of niet gewoon af en toe een keertje buiten de deur mag nemen, Dan gaan we het zo meteen hebben. Oké. Okay. <laughs> maar eerst, eerst jouw plaats, want jij hebt er ook eentje meegenomen. Oh ja, John Keel. John Keel. Ik heb, ik heb hem even gegoogeld. Je kent gegoogled. hem niet, zeker. Dit <laughs> is een oude singer-songwriter. <laughs> Uh, nee, ik ken hem niet eerlijk nee, Nou ja, God, ik heb, moet heel eerlijk zeggen dat ik hem heel lang geleden voor het laatst gedraaid heb. Maar het is gewoon ja, zo'n periode in je leven dat je heel veel drinkt en dat je je afvraagt hoe het toch verder moet. Ook in de liefde en met je carrière en met weet je wel. En, en toen draaide ik altijd John Keel. Ik zal een jaar 24 geweest zijn. Nou, nah, 15 20. jaar geleden? <laughs> Zoiets. Zoiets? Standing there but never ever talking sense. Just a visitor you see So much wanting to be seen She'd open up the doors and maybe carry us away It's the customary thing to say or do To a disappointed proud man in his grief And on Fridays she'd be there But on Mondays not at all I'm yeah. yeah. Ja, nee, ja. Het ja. is wel heel lang geleden. Ja, nee, ja prima. John Kale, 1919. Uh, nee, ja, zo heet het nummer. Um, nee, het nummer heet Paris. Hmm. Uh, Jij hebt iets met Parijs, hè? Ja, Parijs is echt mijn lievelingsstad. En ik werk er heel vaak en ik kom er heel veel. Ja, dus dat is van de liefde. Moeten we daar nog over hebben? <lacht> ja, geweldig. Toch. Je hebt daar een huis ook zelfs. Ja, ja, ja, we hebben een klein appartementje daar waar we af, uh, af en toe ook apart gaan werken. We en, is jij en je man. Ja, ja. En uh, hij zit daar nu ook en, uh, met mijn oudste zoon. En uh, ja, het is heerlijk. Ik uh, zit hier uh, overigens met Corinne Kolen, journaliste die heel veel schrijft over lust en liefde voor onder andere het Volkskrant magazine. En die een hele stapel boeken daarover heeft geschreven. Waaronder de laatste, met haar had hij wel seks. En over seks uh, hadden we het net, tenminste, de aankondiging dat we daarover gingen. Ja, hebben. ja ik ben jij, benieuwd. Jij zei, jij zei van, uh, <lacht> mensen moeten elkaar vrij laten. En net zei je tijdens de plaat even, dat betekent dus dat je niet moet zeggen tegen iemand, kom er even bij zitten, schat. Doe nou, even, doe niet nou even gezellig. Ja. Dat is killing. Ja, dat is killing, ja. En dan gaat het natuurlijk niet om dat zinnetje, maar als je op die manier tegen elkaar praat, bedoel je, dat is killing. Nou ja, iemand anders je eigen uh, wens opdringen. Uh, op, uh, dat is killing. Ja. Ja. Dus als, nou ja, als hij er geen zin in heeft om deze, even nou bij te ja, zitten, laat, je dat je dat laat hem, hem gewoon zijn eigen dingen doen. En dan merk je wel ja. nou wanneer die komt. Ja. En, en, en vervolgens hadden we het over vrijheid. Of ook in liefde, vroeg ik me, af. in lust. Um, uh, weet je, als het over vreemd gaan gaat, ik denk persoonlijk altijd. laten we het er gewoon lekker niet over hebben. Precies, nou, dat ben ik nou helemaal met je eens. Nou, oh, ik verwachten dat je ging zeggen, dat vind ik ontzettend laf. Nee, nee ik ben het helemaal met je eens. Ik vind vooral dat iedereen uh, uh, heel veel moet vreemd gaan, als ze daar <lacht> zin in hebben. Nee, ik, bedoel, ik heb daar totaal geen moreel oordeel over. Maar ik vind wel dat ze hun mond erover moeten houden. Op het moment dat je iets uh, dat je gaat vertellen tegen je schat, ik moet je iets bekennen, want ik zit er vreselijk mee. En ik heb vorige week... Dat is, dat is zo flauw, want bedoel, dan zadel je iemand anders op met dat... Uh, en dan, weet je wel. En dan, dan moet je daar weer over praten. En dan moet je zeggen, ja, maar betekent, ben je dan verliefd geworden. En wat betekent het dan? Nou, dat betekent helemaal niks. Ja, maar wat hebben jullie dan gedaan? Nou, dan is het een heel item en een heel gedoe. Terwijl je gewoon je mond moet houden. En als je je mond niet kan houden, moet je ook vooral geen overspel doen. <laughs> ja. Doe alleen overspel als je je bek erover kan dicht Ja. Ja, als je zo volwassen bent dat je gewoon je mond kan houden... en dat je het niet kan laten uitlekken, ook weer door een van de onhandigheid. Door eh, weer je telefoon te laten slingeren met hoe vaak dat niet gebeurt. Met sms'jes en eh, nou, echt allerlei onhandigheid. Het was vroeger dingen. allemaal veel makkelijker om overspel te plegen. Ja, nou inderdaad zeg. Ja. Maar oh, ja. is, het, is het een... Je hebt natuurlijk nogmaals honderden mensen geïnterviewd over de liefde, over mm -hmm. lust. Um, uh, is dat ook jouw devies? Uh, want, want mensen gaan toch wel vreed, maar hebben het er gewoon niet over? Ja, dat is mijn devies, maar dat wordt uh, uh, nauwelijks opgevolgd, dat devies. Want mensen die zijn allemaal heel erg van de eerlijkheid. En die mensen denken dat eerlijkheid betekent dat je alles moet zeggen. Maar dat is natuurlijk een hele rare enge opvatting van het begrip eerlijkheid. Wat is dan eerlijkheid? Nou ja, eerlijk. Uh, wat, nou ja, broer, dit, is, dit is geen. Dit is geen eerlijkheid. Dit is gewoon. Uh, ik, ik heb iets. Uh, ik, ik zit ergens mee en ik, geef, ik zadel een ander ermee op. Dat is geen eerlijkheid. De eerlijkheid is uh, iets heel anders. Bestaat monogamie ook niet in een relatie? Is het, fuck de monogamie? Fuck de monogamie. <laughs> uh, nou ja, nee, iedereen moet gewoon doen wat hij zelf zin in heeft natuurlijk. Ik geloof best dat er mensen zijn die, die, die uh, eindeloos gelukkig zijn bij monogamie. Dat is, dat is ook helemaal niks op tegen. Maar ik, ik vind dat je... Ja. Don't ask, don't tell. Ja, ja dat vind ik wel. Ja, ja. En doe jij dat ook thuis? Doe ik dat ook thuis. Don't ask, ja, dat doe ik ook thuis. Ja. Don't ask, don't tell. Nou, dat doe je, en dat doet je man ook. Uh, ja, maar dat wil niet zeggen dat, dat het uh, aan de lopende band gebeurt. Maar ja, jezus, natuurlijk, als je 37, uh, nee, hoe lang? <laughs> 27 jaar met elkaar bent, dan gebeurt er wel eens wat. Maar, uh, maar dat, dat weet je omdat je er wel eens naar gevraagd hebt dan? Uh, nou, dat weet ik en dat vermoed ik, en ik. Maar ik hoef geen details te weten, echt niet. Het kost me ook weinig moeite om uh, daar niet naar te maar vragen. Maar dat vermoeden is toch al killing? Nee, ik vind het niet zo killing. Dan gaat het weer uit van het idee dat je samen een eenheid bent. Maar die eenheid ben je niet en die moet je ook niet willen zijn. Ik vind het leuk dat hij een aparte, aparte man is... over wie ik me nog steeds verbaas en ik nog steeds denk van... Wat, wat een idioot soms. of wat een, wat een uh, weet je wel? En, en dat hij dus ook zijn eigen leven heeft. Ik moet er niet aan denken dat ik al alles wist wat hij deed of wat hem bewoog. Of wat. Dan ben je toch klaar met iemand? Als je iemand zo kent als je iemand zo hebt, dan is er toch niks meer aan? Je moet eigenlijk iemand niet helemaal ja, nou ja, ja, ik, kennen of ik, willen hebben. Ja, ja, dat is wel wat ik aantrekkelijk aan een man vind. Ik moet, moet vooral een man niet hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dus je hebt hem nog steeds niet na nee. 28 jaar? nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee. nee. Dat vind je raar, hè? <laughs> ik zou ah, het even natuurlijk, natuurlijk ook weer wel, natuurlijk wel. Dat is ook onzin. En het is natuurlijk ook heel koket om dat te zeggen. Want ik heb ook drie kinderen met hem in een huis. En, Precies. Uh, natuurlijk. Dat, dat we hebben wel, maar, best veel samen. Natuurlijk, Natuurlijk. En het is ook zo. En ik zou me inderdaad heel erg op mijn neus kijken als hij morgen zou zeggen... Sorry, maar... Nou, we halen de moest ja. toch niet. <laughs> sorry. Zaterdag <laughs> nee, Dat klopt allemaal. En toch heb je hem niet. En ik denk dat niemand een ander heeft. En ik denk dat dat inderdaad de grote vergissing is... die mensen maken in de liefde. Dat je iemand hebt. En vreemdgaan, maar je bek erover houden. Ja. Dat is mooi. Ja. In, in, in een van je interviews in, uh, in je laatste boek... zegt iemand... Um, de Nederlandse moraal wordt bekrompener. Dus is een man die ook vreemd gaat. En mm -hmm. die daar nou ja, van alle kanten door zijn familie op wordt zijn Oh ja, precies en ja, kinderen. Ja, dus ja, ja. kinderen, ja, die kinderen die vinden het helemaal ja. niks. Ja. En dat zegt hij dus. De Nederlandse ja. moraal, ja. bijvoorbeeld over vreemd gaan, wordt steeds bekrompener. Zie jij ja. dat ook na al die jaren interviews? Ja, dat zie ik ook. Het valt mij op, inderdaad, uh, bij die 25-jarigen. Ik heb er daar een paar van gesproken. en Dat zijn... Uh, uh, ja, mensen, kinderen bijna, voor mijn idee, die heel erg de behoefte hebben aan een soort van controledrift. En bij, weet je, alles moet geregeld worden. Ze hebben ook hun hele leven al in kaart, van, al op hun twintigste. Ze weten al precies hoe hun leven er eigenlijk over vijf à tien jaar uh, uit moet zien. Er hoort natuurlijk geen uh, overspel en dergelijke bij, want dat zorgt weer voor rare toeval en voor rare uh, nieuwe ontwikkelingen waar je niet op gerekend maar hebt. Maar is dat nu anders, denk je, dan, dan, oh, dan jongeren van twintig jaar geleden? Ja, zeker. Zeker. Hoe, nou ja, ik weet dat, dat? Toen, toen ik jong was, toen uh, deden we gewoon maar wat. Echt letterlijk. Gewoon met studies en met, met vriendjes. en uh, ik, heb, ik sprak laatst met een meisje van, van 25. Die uh, nou, een heel intelligent uh, meisje gewoon is, gestudeerd had. En nu een fantastische baan. En die vertelde... Uh, dat ze, heel erg, uh, dat ze heel erg verliefd was geweest. Uh, op een ge geworden op een jongen. Maar ja, dat was het toch niet. was niet iemand met een soort van. Uh, waarvan ze dacht: van, nou, dat, dat is iemand met wie je kan, kan leven. Want ze hadden niet echt een goede baan. En toen heeft ze gekozen voor iemand met een goede baan. die, uh, nou ja, die ook wel leuk was. maar niet zo spannend als die ander. Maar ja, God weet je, ja, met die ander weet je natuurlijk nooit waar je aan toe bent. Ik vond dat tamelijk chockerend. Ik vind dat heel chockerend. Dat je zo kiest voor veiligheid. 25 Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Maar ja. hoe komt dat dan? Is dit, is dit een tijd waarin we behoefte ja, hebben om, tijd. om veiliger te zijn? Ja, nou ja, niet zozeer veilig. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met, met die controlezucht... Dat je, je bent zo gen, gewend op je 25 ste kennelijk... dat je uh, alles uh, kan kiezen wat je wil. Je, je, alle mogelijkheden zijn er. En jij kunt kiezen. Bij ons was het nog meer van... Oh, wat gaan we doen? En, uh, wat, uh, ik, ik, weet je, ik, mijn moeder was nog een, een generatie die, die gewoon uh, deed... Gewoon oh, huisvrouw werd. Ja, precies. Ja. Huisvrouw werd, maar je bedoelt, precies, we hebben dat dat nu van... zoveel keuzes. Ja, we en hebben dan, nu zoveel en, keuzes. En dan wil je... En je één gewoon, ding wil je zeker. Zijn, dat is dan de liefde. Nee, je hebt zoveel keuzes dat je uh, ook zelf al die keuzes wilt maken. En dat je dus ook in die, in die liefde alle keuzes zelf wilt maken. Dus je, je laat niets meer los. Je, je controleert alles. Je wilt alles ja, in, in handen houden, in tou touwtjes in handen houden. Heeft het misschien niet ook mee te maken... Uh, uh, ik zat namelijk net te bedenken vanmiddag... toen ik mijn echt hele serieuze relatie kreeg, was ik 24... Mm -hmm. Toen had ik thuis geen internet. Ik had nog geen mobieltje, hij uh -huh. wel, maar oftewel, we belden alleen met de vaste telefoon. Uh -huh. Maar ik kon niet sms'en, uiteraard geen Facebook, niks, uh -huh. geen Twitter. Uh, oftewel, weet je, de mogelijkheden om, om iemand te controleren of om vreemd te gaan, die waren er allemaal niet. Uh -huh. En dus was ik veel onbezonnener. Nu, nu is het veel meer. Maar god, ik kan iedereen, je kan iedereen checken hoe laat hij naar bed ziet aan zijn WhatsApp. Ja. Je kan alles in de gaten houden. Ja. Dus je wordt er wel control van. Ja, nou ja, dat is ook een van de, van de uitwassen. Dat is ook een van de gevolgen van die. Van die uh, maar ik weet niet of, je, of mensen zo control -freaker zijn geworden. Zoals daar, ik. Daardoor. <laughs> nee, dat weet, dat weet ik niet. Maar het is ook een van, ook een van de dingen, inderdaad. Dat is belachelijk. Ik kijk ook op WhatsApp hoe laat mijn kinderen naar bed gegaan zijn. Belachelijk, natuurlijk. Ik denk, oh ja, gelukkig hij is thuis. Want, uh, dus ja, dus de moraal wordt bekrompener ja. en eh, benepener. Ja, ja, ja. Ja, heel maar, eng. Dat nou, klinkt eigenlijk. wel een beetje als een oud dame. Ja, vind je? <laughs> vind je? Ja? Nou ja... Het neigt bijna naar vroeger was alles beter. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, vroeger was helemaal niet alles beter. Maar het valt me wel op en het valt me ook tegen. Want ik denk, ja, Jezus, hoe kan je ooit een, een vrije geest hebben? Komt dat no wordt dat nog anders, denk je? Of, of, of ah, wordt dat alleen maar... Ja, het zal best een keer anders worden. Er Zijn toch altijd tegenbewegingen. En, uh, en, uh, en het gaat toch allemaal in golven? Net zoals de maar de, Ja, maar ook die, die, die, die wil om te trouwen. Al die 5, 6, 27, die, die gaan toch ook allemaal trouwen? Ja, nou, sorry. Nooit <laughs> iets van begrepen. <laughs> <van het. laughs> nee, ik ook niet. Inmiddels niet meer. <laughs> Laten we daarop houden. En aan het begin van de uitzending vroeg ik, uh, hadden we het er even over, over Pascal. Oh ja. Pascal, uh, dus een van de boeken waar jij het meest trots op bent. Um, nog even. Pascal is een hoer, een ja. echte hoer. Ze bestaat, ze ja. leeft in Amsterdam. Ja. Ze is jong, ze is mooi. Ja. Je hebt haar op een dag leren kennen. En ze doet het vak vrijwillig. Ja. Uh, waarom waarom is, is, is dat het boek waar je het meest trots op bent? Nou ja, dat is het meest vrije boek. Ik heb haar uh, geobserveerd en ik heb haar geïnterviewd. En ik heb haar vervolgens mijn woorden aangegeven. Dus het is mijn zoektocht naar uh, de essentie van uh, het ho de hoerij, zou ik maar zeggen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is gewoon, uh... De essentie van de hoerij. Nou wat... ja, haar essentie van ja. de hoerij. Ja, en wat nou, heb ja. je gevonden? Nou ja, dat zij. Uh, zij. Uh, Helemaal, uh, weet je, je denkt dat, dat, dat die hoeren walgen van hun, hun klanten. Maar het is niet zo. Ze had een soort band opgebouwd. met, met en, en bijna een soort vriendschappelijke band zelfs met heel veel klanten. En ze kon van elke klant kon zij uh, uh, iets leuks ontdekken... waardoor ze het voor zichzelf uh, aangenaam uh, maakte. Dit klinkt bijna... Zeker natuurlijk in de tijd dat, uh, uh, dat de Kamerleden naar Zweden gaan... om te kijken of uh, het verboden kan worden hier, ja. de prostitutie. Ja. Die klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te ja. zijn. Ja, het is natuurlijk ook te mooi om waar te zijn. Want zij heeft natuurlijk ook, ook haar slechte momenten. En het is ook niet altijd even dit. Maar nogmaals, het is nooit het een of het ander. Maar dit was er wel ook bij. Het was voor haar niet. Ze was geen, uh, geen junk. En ze was geen, uh, ze, zij deed het inderdaad gewoon uit vrijwillen. En, en in haar kamer, en dat herkende ik natuurlijk heel erg. En dat heb ik natuurlijk ook aangekomen gedikt. Want dat is weet je, wat een schrijver ook heeft. In haar kamer was zij de baas. En zij bepaalde wat er gebeurde. En zij uh, was de koningin en die klanten waren uiteindelijk ondergeschikt aan haar. Want er gebeurde nou niets wat zij niet. Weet je. En dat is toch een ander beeld dan wat je, wat je hebt van een hoer. Want je denkt van ah, die hoer die wordt uh, altijd in de maling genomen. En die klanten ja. die uh, maken misbruik van haar. Nou in dit geval was zij gewoon een hele trotse, mooie geweldige vrouw. Je zegt ook ergens van ik, uh, ik, ik lijk op haar. Of ik, ik herken me heel erg in haar. Nou ja in die zin natuurlijk. Gewoon dat je gewoon in je, achter je bureautje ben jij ook heer en meester. En zeker als je zo'n soort boek schrijft als met Pascal, ja dan, dan zit je gewoon maandenlang in een soort bel van, van het schrijven. Ik mis dat nu ook wel. Ik vind dat is geweldig. Dat is zo leuk om te doen. Dat je gewoon het, het schrijven zelf en dat je in een soort van roes terechtkomt. Er kan niks tegenop. het is gewoon echt fantastisch. Maar, je zegt, het is, ja, het is ook te mooi om waar te zijn. Een verhaal als Pascal is uitzonderlijk. Namelijk. Nou, en niet alleen, maar voor, ook voor haar. Zij heeft natuurlijk ook een mis. Ja, haar moeder uh, was ook een idioot. En daardoor is het natuurlijk ook niet voor niks in die kamer. Ik ga niet zeggen dat zij uh, een rooskleurige jeugd had Of dat ze daaruit verlegerde. Weet je, er zijn natuurlijk ook altijd rafelrandjes. Bedoel, dat, dat, dat klopt, al, niet alles klopt. en Niet alles is mooi. Maar het, het is, heeft ook een goede kant. Een mooie kant bij haar. Zij zegt ergens... Um, Um, dat vind ik wel grappig. Uh, jij schrijft natuurlijk over liefde, over relaties. Um, maar zij, Pascal, die gelooft er niet in. En zij zegt in het boek... een relatie is een façade, bestaat uit nepgedoe... verplichtingen, conditionering... en het maken van afspraken die het toch alleen maar verbreekt. Ja. Ik geloof er niet meer in. Ja. Voor mij werkt het niet. Ja. Dat klinkt natuurlijk alsof jullie uh, leven, jullie werk... lijnrecht tegenover elkaar staat. Ja, maar ik geloof eigenlijk ook niet in de liefde. Het is moeilijk uh, hè? Electrische constatering om 4 uh, voor 1. Nou ja, ik geloof. Nee, oh sorry. Nou ja, ik geloof, ik, ik geloof wel in de liefde, maar ik geloof niet in de liefde. Boy, ik snap dat heel goed. Het is natuurlijk ook zo dat de liefde alleen maar afspraken zijn die voortdurend verbroken worden. Dat is ook zo. En dan kom je weer op dat wat ik net zei. Weet je, het, gaat, het, het zijn momenten die mooi zijn. Het zijn hele kleine. Dat je even denkt van, Jezus, maar dit is het. En dan, op het moment dat je dat geconstateerd hebt, is het alweer weg. En dat is precies de reden waarom het zo geweldig is om het over te schrijven. Omdat het altijd uh, verdwijnt en dan komt het weer terug. En dan. Het is niet een statisch iets. En daarom is het zo prachtig. En dat is de reden waarom al honderden jaren alle schrijvers Tolstoj, Chekhov, weet ik veel. Noem ze maar op. En waarom onze Bowie en John Kerel daar ook over zingen. Vind je mij zielig? Vind jou zielig? Ja? Nee, Want, nee, omdat, ik omdat ik geen liefde heb? Nee, nee in tegendeel. Oh, okay. nee, ik vind je benijdenswaardig. <laughs> Hoezo? Nou, dat is toch heerlijk. Als iemand vrijheid heeft, ben jij het wel. En ja. je kan toch op, in die vrijheid, kun je toch allerlei keuzes maken die andere mensen niet meer kunnen maken? Even voor de duidelijkheid: ik vind mezelf ook niet zielig, hoor. Nee, dat is ik ik niet dit. Nee, goed, maar je verwoordt het net zo prachtig wat de liefde is. En dan, uh, ja, al die mensen die nu luisteren, denken, ja, ja, ja. ja. Wat denken Dat die heb die ik dan? dus niet. Maar wat, wat hebben ze dan niet? Nou, dat moment, dat ene moment van... Ja, dat hebben van... ze, juist, natuurlijk dat hebben ze, ze dat juist wel. Ja, maar dat is juist ook de... Tenminste, dat vind ik ook de troost. Dat, dat, nie, dat, dat niemand uh, zijn leven lang gelukkig is. Boar, dat denken mensen af en toe wel. Dan, dan, dan denken ze, oh, die zijn pas gelukkig. Maar die hebben dat ook niet. Niemand heeft dat. Bij iedereen zijn het maar momenten. Dat is maar ja, ook, dat, meer kan je nog niet. Maar toch willen we uiteindelijk, we of we... De meeste mensen, uh, het liefst een relatie. Omdat ze natuurlijk hopen dat dat hen ietsje gelukkiger maakt. Ja, dan dan maar even. uiteindelijk maakt... En, en dan kom je weer op, weet je, uiteindelijk maakt je eigen werk of je dingen die. Dat zijn de dingen die je wel onder controle hebt. Dus hoe jij met je werk en, en ik met mijn me schrijven. Behoor, dat zijn de dingen die, die je zelf kan bepalen. En dat zijn uiteindelijk de dingen die je echt gelukkig maken. En die, die liefdes, die, die komen daar lekker bovenop. Maar als je je alleen afhankelijk maakt in je geluk van, van je liefde. Nou, dan ben je er niet uh, zo best aan toe. <lacht> ik vroeg in het begin van. Uh, uh, wat uh, kan ik of ik, ik de luisteraar, leren van Pascal de Hoer? Hmm. Toen wist je het niet, maar nu weet nee, je het niet. Nee, toen wist ik het niet. Nou, ik dacht later: haar koelbloedigheid. Cool dat je, zij heeft een soort van, uh, nou ja, wat zij ook zegt, weet je, ze, aan de ene kant uh, is ze heel erg stort uh, ze zich er helemaal in, en aan de andere kant kan ze ook afstand nemen. En ik denk dat dat echt de perfecte houding is voor iedereen in een verhouding, dat je niet helemaal tot in je kruin verzuipt in je verhouding, in je liefde, in je relatie, maar dat je gewoon ook af en toe afstand kan nemen. En gewoon ernaar kan kijken en gewoon ja bij jezelf blijven heet dat dan ja dat is ook een ik vind dat een vreselijke term <laughs> ja, ben ik ook met je eens maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo dat je dat je, uh, dat je nou dat je niet moet overleveren niet niet voor 100% moet overleveren je moet niet je hart voor 100% aan iemand geven. Er wordt geven. mij wel eens verweten dat ik me niet geef. Ja, dat werd aan mij ook al het verweten. Totdat ik een man trof die zich nog minder gaf dan ik. <lacht> Oké, <Okay. lacht> ik check voor vanavond op zoek naar <lacht> diegene die dat nog minder doet. Ja, ja. Nee, maar ik denk echt dat dat, dat, dat het geheim is. Dat je gewoon niet je, voor, dat je het niet uitlevert. Denk je niet? Ja, ik zit erover na te denken. Ik zit erover na te denken en ik ga er nog uh, de hele avond over nadenken. Met je... jou, in de bar. Dat nou het, ja, het is niet avond. cynisch of zo hoor. Nee, maar nee. Dat is het niet. Het is alleen... Ja. Um, ja. Nee, ik, gelo ik denk wel dat je gelijk hebt. Je moet je er niet volstrekt aan overgeven. Nee, en juist niet als je dat, dat niet doet, je... dan hoor je nog veel gelukkiger dan... wanneer heel aanmechtig en heigerig achter de grote liefde aanloopt. Die bestaat namelijk niet. Die maak je er zelf van. Meerdere bestaan er. Ja. Ook Proost. Ja. Ga je mee naar de bar nog eventjes? Ja, dat eventjes? Doe ik. Ja, vind ik leuk. Wat drink je? Ik drink. Nog een, een fluitje? Ja, lekker. Nog een fluitje niet uh, aan de whisky. Of... Nee, dat is nee. voorbij. <laughs> oh, dat is voorbij. <laughs> dat is waar, Adma. <laughs> Corine Kool, ik vond het heel mooi dat je er was. Dank je wel. Ja, ik vond leuk. Dank je wel. En... <laughs>